Wij beginnen de zogerles 113. Wij staan op de pagina Nun Tet 59. En, en we gaan één zinnetje boven naar boven waar we gestopt waren. Dus de linker kolom in de Hasulam. En wij beginnen dan bij de regel 30. Ja, daar vlog je, dus daar begint het stukje. Uh, dus dat is beter daar te beginnen en niet in de regel 34. Voordat wij beginnen met de les. Wij doen normaal, hebben we niets over de persoonlijke leven, het persoonlijke leven van onze studenten. maar... Ik voel dat ik kan me niet uh, hoe ik inhouden. Ik wil graag uh, aan jullie allemaal kenbaar maken, die wie nog niet weet, dat onze Vera is nieuw getrouwd, getrouwd, <laughs> sinds <yeah, since, laughs> gisteren. Sinds gisteren, yeah. <laughs> ja? ja, ja, ja. ja, ja. ja. <laughs> Eigenlijk. En laat ze maar zeggen dat de Kabbalah niet werkt, ja? Ah, u wel. Oké, ik heb nog een andere goede, goede nieuws uh, van Rudy ontvangen. De Rudy, ja? Uh, onze Rudy. Oh, uh, je we komt wel. Die we kan die Rudy, Rudy. Ja. Yeah. die... Ja, Rudy hij had nu net afgemaakt zijn studie als diamantier in Antwerpen. Een erg zware studie achter de rug. Uh, met enorm diamantier, dus een diamanten. Spe, specialist in de diamanten, op de beurs, cetera. Dus ja, dat like diamantenbeurs, dat is specialist in de diamanten. In de diamanten, precies. Ja. Ja. Ook hem, denk ik, ook hij had het erg geweldig dat verwoord. Hij zei. Kabbalah heeft mij veel geholpen in dat. Dus hij verbindt dat met zijn studie van Kabbalah. Dat is leuk. Hebben, dat is niet dat het, uh, maar dat is leuk dat als iemand dat verbindt met het hogere. Dat hij niet gaat zich dat toeschrijven alleen aan, aan zichzelf. Ja, ik heb het gemaakt. Maar dat die gaat op die manier dat, vind ik, uh, uh, opbouwend. Dus de linkerkolom... Uh, de regel dertig, stap voor stap, rustig, we gaan het beginnen. Het is de tijd gekomen om te werken, ja, om echt te werken en zorgvuldig te werken, met elk woordje, et cetera. En al dat andere dingen die, een beetje zo, ik voel dat die al geweest waren, al die... Vergelijkingen die, ja, met uh, onze wereld, et cetera, et cetera. We zijn nu, denk ik, genoeg al ingevoerd dat we het niet meer nodig hebben. Of nauwelijks nodig hebben om nog uh, gevoel op ons, uh, in ons op te wekken. Zo we ja, iemand aanvallen of zo. Maar ik heb het ook nooit bedoeld. Maar het kon wel zo, uh, gevoel kon bij mensen bij iedereen opkomen dat dit misschien is het toch wel ja gaat iemand aanvallen dat soort moeten we dat ook niet doen want wij houden ons bezig met het hogere waar geen ja geen menselijke verhoudingen van onze wereld uh, iets ermee te maken hebben de mens is gezet in deze wereld om te leren over zijn meester ja dat is wat wij doen nou, en leren door, door, over, over de over de instructie. Dat helpt dat mij. Ga, dat gaat mij helpen. En mij. En dan met, samen met mij ook de andere. De wereld. etc. Dat is wat wij doen. 30. Na punt. Dus hij vertelde ons dat. De, het licht kan doorgegeven worden. Alleen door de. Door de. Door, via de hirschsoot. ja, Want jirszoot. Have hein mal That is not Be din zich Met Atarat Yesod. And That is miftaha Derdtoch U wase Niet baer eller derdtoch Haete Shāaf el pi Shabify Tata, Lojadia, dia en dertach, i hu, eyla, i hu tata kanal. I'm kol ze drieën dertach, maspik ligjot, i-e dia ki niftah 34 Aliyada, Bamohin, Degar, Punt. 30. Oewazee. En daarmee, niet bij is het uitgelegd. Heet het goed uitgelegd is. 31. Sheaaf, Falpi, dat ondanks het feit. bifhinat etsem, heet het A. Dat vanuit het aspect van de heet het A. De Mahood zelf loya dia, day, I would do the dimalchut van de cimtzumalaf, loya dia, et is nit kenbar, i hu 32, of ze is boven, Ihu hu le tata, kanal, so as boven gesegt word, yeah, that's the, heitet ourselves, we wait in in the gadluut ook, where ze start, start ze now in the, ja, in na Keter van de Abouhima, of staat ze dan in de harige plaats, in de uh, Malchut van de van, van de uh, van de, pe, in de, uh, de Pe is, dus volledig partsof is, het is niet kenbaar wat we doen is niet kenbaar aan de Abouhima is het niet kenbaar want zij altijd willen ze alleen maar chassadim. het is net of zij het is net altijd dat of die Malchut staat niet in de Pe, dus beneden van dit zwarte magnetje, maar het is net of zij staat nog steeds i onder de ketter hoogmaf van de abo wat want zij alleen heeft, alleen maar haar zeggen, zoals boven gezegd werd, in ze toch drie en maar spiek het is voldoende legt je die dat het kenbaar wordt. Kenbaar is. Bij shwere Voor de jirsut. Dus bij jirsut is het wel kenbaar. Kenbaar betekent kennen. Betekent, en kennen betekent altijd hoogma. Ja. Van, zoals, zoals gezegd is. We adam. jada het gava. En adam leerde gava kennen. Dus dat is. Gadlood. En hoogma. Dus het is dan voldoende dat dit voldoende dat het kember is voor Jezus. Die niftach 34 al Want het is geopend daardoor bamog uh, in de gar. Die is geopend nu uh, door die malhoed die, kijk nou, door die malhoed die uh, of heet het A, de onderste letter hey die in de keek naar, naar beneden kwam, naar haar, haar eigen plaats, dan werd in de gadlood, kijk goed, op de, uh, in de, in de gadluz, ja dat mal goed, of de heet uh, het A, dus de ware, mal goed, die daalt naar haar eigen plaats, oftewel de kilim, Binazirampin en Malgoed van haar, die stegen op, hetzelfde, of je zegt naar beneden, of zij of of of komen omhoog, want als je zegt dat Malgoed gaat naar beneden, dan betekent dat die, die kilim, Binazirampin en Malgoed, komen onder haar beheer, ja, onder haar, dus dan is hetzelfde, of je zegt, of zij ze omhoog gaan, of zij, dan, kijk, in de gadlu, die Malgoed, die komt op haar eigen plaats te staan, ja, Natuurlijk wordt alles, was, uh, die verkrijgt dan, die, die verkregen dan het licht gaar, ja of niet? Gaar verkrijgt die waarom, kijk, kijk goed, hier, die heet het A ah, onder de ketter hochma. hoogma, net op. Als die nu daalt naar haar eigen plaats, dan staat zij daar niet, iedereen ziet het, staat zij daar niet. Dan betekent dat in de A bij IMA komen nu volledig mogen, volledig. Mogen van Gar, dus Chochma, alles zit er. Maar voor haar is het alsof het niet is. Voor haar gevoel, voor Abouima is het net of die Malchut staat op nog steeds op haar op de plaats boven onder de ketter Hochma Waarom zij prefereren altijd altijd Chassadim. Het is net of die staat daar en daar hebben we alleen twee kiel in Keter en en lichten neffeshoog. Dat is voor haar altijd zo. Ja, dus zij zelf, laten we zeggen, de abouïma, daardoor uh, worden niet gekend. In de het niet gekend. Niet gekend betekent dat zij daardoor verkregen geen. Je kan het niet zien of die malgoed, uh, of die heetata, of die malgoed, die zwarte magnetje, of die staat boven of beneden, want het is geen uitwerking. Ja? Op de abovojima is geen uitwerking. Je uh, kan het niet zien aan de abovojima of die Gadlut of gadloot is. Waarom? Ze, ze wil altijd chassadim. Oké. Okay. Maar dan zegt hij dan. Maar dat, dat is wel kenbaar aan jishsuit. En nu kijk ik nou goed nog een keer. Dus dat de abo die abovojima, die verkrijgen wel gadloot, maar ze willen dat niet. Oké. Okay. Ze willen dat niet. Dat is eigen uh, beslissing. Maar nu... Ishsood staat nu parallel, ja, yeah? en nu het bekleed, ja, yeah? bekleed abouïma. Dan is it net so als, uh, het net zo als het verschijnsel wat we geleerd uh, lampenkap. Dan de bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, bekleed, van de, de bekleed, en dat, dat licht wat nu in het lichaam van de Aboima, dat is dan wak, we noemen dat zestienden van het licht zelf, dat straalt, zie, wat heb ik nu extra rode pijltjes naar links gedaan van de Aboima in de richting van Jirsud. Dat straalt daar nou naar Jirsud. Nou, straalt het naar Jirsud? Begint het waar? Waar, waar begint het te stralen? Begint altijd stralen, stralen natuurlijk in het hoofd, ja? Of in het, naar het hoofd van de Abouïma, naar, naar het hoofd van de eerste. Dus begint direct onder het hoofd van de aboe, maar begint het stralen. Ja, dus hoe stralen begint het? Van binnen is het licht. Ja? van binnen Yersut is, is het licht. Dan het licht wordt op dezelfde hoogte, wordt nu, gaat het nieuw stralen of schijnen aan Jezus, duidelijk. Dus, wat gaat er dan gebeuren dan? In Jezus hebben we ook zijn eigen hoofd, ja, van Jezus. En dan gaat, en bij hem, in de katnoot staat, miftige, of staat de Jezus, ateret Jezus, zoals het overal in de, de katnoet is, die stijgt op naar, de, naar onder de ketter en gogma. Maar dat is geen maar goed zelf dus nu komt het licht naar Ketergogma en die pusht en dat komt licht, het is gewoon licht van Gadloed, duidelijk ja, licht van Gadloed en die gaat dan duwen, pushen die en natuurlijk het is licht Zie je welk licht is het? Ketergogma van de aboe, maar is niet erbij gerekend, ja? waarom? Die willen altijd blijven in Gesedim dus eigenlijk is het alleen maar wak. Van, of zeven onderste van, dat, van de Abujima, dat licht wat vult, zeven onderste van het licht, dat vult ook de zeven onderste van de Kilim van de Abujima. Dus dat is, wij noemen dat Wag de Chokma, de dus den van de Chokma. Want Keter Chokma, het hoofd van de Abujima, die, als het ware, Ja die blijft in Chassadim. die wil niet Chokma. Dus die sluit zich niet als het ware aan, aan die alle kilim op de manier dat die zouden, dat in die kilim zouden Chochma en Keter nefers oh sorry, de, de, de, de lichten van Gar zouden komen. Dus welke lichten zijn van Gar? Neshamah, en Yichida. In plaats van dat in de Keter Chochma uh, van de Abavu de lichten zouden komen, normaal. Welke lichten? De hogere lichten moeten komen. Ja, altijd hogere lichten zijn hoog. Moeten komen daar lichten van Neshama, en Ichida. Ja, dan in plaats daarvan blijven ze altijd behouden hun eigen lichten, dus chassadim. Dan, kun, dan is het Gogma wordt geteld pas uh, vanuit uh, de onder, onder die Malchud en naar beneden. En dat is dan de zeventienden, of we noemen dat wak van de Gogma. Eigenlijk. Want uh, ik heb hier rechts ook opgetekend hoe hele partsoef van de mogen. Want zowel kilim hebben een partsoef, ja of niet? Als, als lichten hebben partsoef. Dus uh, als er gar niet erbij is, dan hebben we alleen maar wak van lichten. Eigenlijk, wak, oftewel zes tienden van lichten. En wat gaat het gebeuren dan, dan, via het hoofd van de Iershut, dan, die gaat pushen die Miftige, en die Miftige gaat naar haar eigen plaats, beneden, naar het Iershut, ja of niet? En die zich vult, waarmee kan die zich vullen? Die zich vult volledig met het licht wat zij ontvangt, nu van de aboehema. En dat zijn de morgen van Godlood, voor, natuurlijk, voor de jirsuut is het volledig. De hele jirsuut is gevuld nu met licht. Voor de jirsuut de ketter en hoogma van de jirsuut die rekenen bij. Die rekenen wel bij. Waarom? Iedereen ziet het? De ketter, hoogma van de jirsuut, ja, waarom? Jirsuut uh, uh, zelf is eigenlijk... Laten we dit niet zo. Laten we straks het doen. Maar dus de hele parzoof jirsuut, die krijgt dan die mogen wat die, die van binnen hem schijnen, de mogen van wak van de abuïma. Oké. Okay. En dan gaat die dat helemaal gevuld worden met die licht van die zestienden ze, ze van de hochma en die geeft het door naar beneden. Oké. Okay. Dat is wat hij ons nu hier zegt. Dat ondanks het feit dat is, de bij we zien we niet of die of die, heet het ha, of die malchut boven of beneden is, bij hier so, zien we dat wel, het is wel kenbaar, kenbaar betekent dat het wel, hier wel een kwestie is van uh, ontvangen van licht, gar wordt kenbaar. Ja, kenbaar betekent dat in het hoofd ook van de van hier so, daar hebben we echt lichten van gar. Dus lichten van neshamah Chaya en Yeshida van Yeshsu. Ja, maar als je neemt het totaal van alle vijf lichten van Yeshsu, dan zijn ze ten aanzien van de Yeshsu, zijn ze alle vijf. Ja? Maar ten aanzien van de kwaliteit van wat hebben ze, wat ontvangen ze? Ze ontvangen alleen maar de wak van de, van, de van de Hochma. Ja, dus dat werkelijk is het. De wak van de Hochma, hoch, wat uitgesmeerd wordt, duidelijk over de vijf of tien sferot van de Iedereen ziet? Dus eigenlijk, de, het licht van, van zeven onderste sferot, of zeven onderste kilim van de Abel Yema, dat uitgesmeerd wordt over de tien sferot van de Duidelijk? Het is dezelfde licht, alleen, het is natuurlijk uitgesmeerd, betekent andere, andere, andere dikte, et cetera, et cetera. Dichtheid, et cetera. A, a, nog een keer, imkool ze toch, zegt hij, 33, maar spiekelijk, jod, het is genoeg om kenbaar te, te zijn voor de eerste, voor de eerste dus is het kenbaar. Die niftah al jada, want door haar, door het afdalen van die, die hejtata'a naar haar eiche plaats, waar in de abbewee, die zei galoot maakt, door haar worden geopend mochen van gar. Mochen van gar worden geopend ten aanzien van de jirsut. En jirsut kan het nu dor, dor, door doorlaten, door duidelijk? Hier, stop. Bij dat we okay oké, tot, tot de P niet meer. Ja, want een goed kan niet doorlaten. Een echte maalgoed kan niet doorlaten, dat licht. Maar via de IJssoot kan het verder doorkomen. Door 34. Na de punt. We hoe. Die 1 bij hierzout. 35. Rak, Jood, kei, waf. Bachoser malchut. Wat er het is, zo'n, mechameshet, de volgende pagina zestig, wie dat niet, wie nog niet vraag, vraagt. Pagina zestig, de kolom, de regel één van de Hasulam. Bo le massa, bimakom, aha malchut, punt. We keren terug naar de vorige pagina, de linker kolom, de regel 34. We hoe en dat is, ki, omdat ki 1 bij is soetrak, waf. Dus waarom laat het, waarom uh, doet is open, uh, gaat is open? Dat is, we hoe zegt hij, ki 1 bij is rak. Jod, key, waf. Want is heeft alleen maar. Jut van de naam van de Hawaii. Bajos er Bij het ontbreken van de mal Kijk, wat betekent Jut Die heeft de laatste. Hé, hey, niet. Wat betekent Jut Alleen drie letters van de naam van de Hawaii. Wat betekent dat? Betekent Jut, betekent dat het gogma is. Ja, En aan de gogma hangt nog een stippeltje van de jut, ja? Dus de keter en chogma. Jut heeft in zichzelf ketter en chogma, ja, ook niet. Dan hij, de eerste hij is bina. Dan wav is zeer en pin. Drie. Ja, dus keter, bina, bina, en pin. Want keter is niet, heeft niet heeft geen aviut, geen dikte. Dus dit zit alleen maar stippeltje als. Dus drie letters van de naam zijn er wel, maar de mal goed niet. Dat is wat de structuur van de van de isch belangrijk om dat te zien. Maar de laatste niet, want de laatste staat in de, de aboe verborgen. De laatste letter G. Bachos er enor goed en er bij hem de mal goed. Vaat eret jesot, terwijl at eret dat krontje van de jesot, mischameshet, wordt gebijzigd, de volgende pagina. De rechterkolom, De eerste regel. Uh, van Hasulam. Mishameshet bolle massach. Die dient. Bij hem. Als massach. Die mekom goed In plaats. Van. De malchut. Dus altijd moet een massag zijn. Let op. Altijd moet een massag zijn. Anders kan het niet. Licht kan niet. Doorgegeven worden. Zonder massag. Okay. Dan hier dient de ateret jesot als massag. We hebben altijd geleerd dat alleen de malchut heeft de massag, ja of niet? Maar niet de anderen hebben de massag. Hoe, hoe kunnen we zeggen van de massag? De ware massag is echt, de ontvanger is dan de, de malchut. Maar als we zeggen dat de massag van de ateret jesot, dat is dan het de derde, derde stadium ja of niet? Dus dat is bijna alsmaar goed. Maar die is dan goed om licht door te laten komen. Uh, dunne, ja, dun licht kan die dan vangen. Omdat het niet, maar goed, die pakt echt uh, het licht van alle vier stadia. Maar uh, zo, het herretje is is dan dun, ja, een, een dunne massag. Uh, Eind na de punt. Вегам хамохин твей хамуридим эт хейтата а миниквей найм лапе три мышамшим гамкем масах де атерадиесод фир киба хейтата Логаита а лохейта лаль сгира выхисарон гар Kijk wat hij zegt. We gam hemogen en ook de mochen, let op, Hamoridim, et heitata adi, de heitata A doen afdalen van de nikweinaim, van de openingen, van de ogen, naar de pe. Je doelt die waarschijnlijk op die malchut, de ware malchut, de malchut die staat in de Ja. Dus dan komen de mogen en die duwen dat, die pushen dat die, die, die malchut vanuit de onder de keter chochma en keter chochma om te komen naar hoge plaats naar de p van die malchut. Dat is en hij zegt: Mishamshim, zei, gebruik maken, gamken, eveneens, raak bijfinad massag dat er het is zo. Alleen, de massag van de ateret is zo, let op, wat hij bedoelt. Kijk nou hier naar de Yima, erg fijntjes. Bij de Yima bestaat ook, zie je dat? We hebben gezegd, keter, gochma, en daar stond het mal ja. Mal goed heeft hoeveel spheerot? Tien, ja of niet? Tien spheerot, en de negende sfera. Kijk nou goed, wat ik probeer te zeggen. Erg fijn wat hij vertelt, maar hij gaat het niet... We moeten meewerken. Dus hey, wat zegt hij dan? Van de malgoed van de Abou Ja, de malgoed die, die, die staat dan. Uh, malgoed, heet dat de A. Zij heeft 10 sferoot. Dan 9 sferoot van haar komen we tot Yesod, Ja of niet? Van Kilim. En dan hebben we nog het Jesod. Bij die malgoed. Kijk nou hoe gaat het. Dus. Het licht gaat zo. Het licht gaat, dat wat zegt die ons? Dat ook de heta -a gebruik maakt uh, van de ateret jesot. Met andere woorden is het zo. Het is wel zo als je dat vertekent, maar nog wat we hebben gezien. Oh, zo, dat is hier, dat het komt tot de ateret jesot. licht komt eerst mogen tot de ateret jesot. En via de ateret jesot, eigenlijk, misschien zo kunnen we dit doen. Ja, via de ateret jesot gaat het uh, gaat het overal, ja, gaat het in, in de ontvangen, ja, het licht wordt ontvangen, niet zo, zoals ik dat parallel had opgetekend, gewoon eenvoudig, maar via de atheritis soort. Denk ik? Atheritis soort en natuurlijk atheritis, maar hoe gaat het? Eigenlijk kan het ook hoe ik dat opgetekend heb. Waarom? Het licht komt dan naar atheritis soort. Kijk. Ateret, het licht komt dan naar Ateret Jesoot, gaat pushen dat eh, niet, komt niet aan de malchut zelf in de Ababoïim, want dan gaat die niet doorheen komen. Alleen komt die tot de Ateret Jesoot, en Ateret Jesoot dient dan ook als, als massag. Want ma, die andere kan niet meer, de malchut zelf kan niet, die kan niet doorlaten. Door dus dan Ateret Jesoot dient als massag, betekent Ateret Jesoot, die doet ook een, form, het ook een soort licht ja, die gaat ook licht weerkaatsen, ja, normaal, alles kan zonder weerkaatsen, licht is niets, dus die gaat het licht ook weer weerkaatsen en dan komt er dat licht, komt dan in de partzuiv, in de in de malchut, ja, dus via die Keter, chokma en dan die 9 tin sferot van de malchut. Waarbij de tiende is Ateret zout. Dat is wat ontvangt die, die Mahout. Uh, dat in de partsof, Abobo En dan geeft die ook weer, die aan de, is Dat kan, zie dat. Die geeft vier Ateret zout. Eindpunt is, uh, eind is Ateret zout. Daar staat een soort, een soort massaag. Dun massage natuurlijk. En daardoor kan die dat licht ontvangen en doorgeven aan hier. Dat is wat hij ons nu zegt hier. Dat wij zeggen nog een keer naar na de punt 1 uh, we gaan en En ook de mogen die doen, de a afdalen. Ja, bij had hij niet gezegd, maar ik kan niet om ze... Van de, die, doen, die doen de heetata afdalen van de uh, nikwe inaim, de plaats nikwe van de opening van de ogen naar de pè, van de malchut ja? van de Abouima kunnen we zeggen, drie my shamshim gamken ook zij maken gebruik raak alleen maar bifchenat massag de ateret is zo, zij gebruik alleen de massach want de is, zoals bij ons ook, ook aangegeven bij aboehima. We zien dan een spotje, zo'n beetje groen, heb ik met groen, heb ik zo aangegeven. Ja, met groen, dat het licht dat wel door kan komen. Oké. Vier, ki, heet het ta, a, want in de heet dat ta, a, dus we van die echte goed. Lohaïta klaar zgira vechisaron gar. In de echte malgoed, dus in deze, zie je dat die malgoed? Malgoed zelf, dus de onderste zwarte magneetje, dus die malgoed, die staat op haar eigen punt. Kijk, oh je zegt in de malgoed, in de heitata. Ah, was absoluut geen kwestie van zgira vechisaron, van het dichtklappen, ja, en tekort van de gar zoals so uh, so we wij zien dat bij bij bij de miftige was an, uh, was absoluut niet een kwestie van uh, dichtklappen we hiceron gar en tekort aan an ja we hebben gezien, gezien dat ja, in de jissoot er hebben geen tekort aan gar ja als het als grote toestand is dan ketteren hoogma van de jissoot die worden wel aangesloten aan de binhaseer. En binnen maar goed van de jishstoot. Dan heeft die alle vijf sferot En met erbij. Maar bij hier, bij aboe-ima, daar hebben ze geen sprake van opening en dicht doen, want die blijft, ima blijft altijd bij chesadim. Dus kijk nog een keer wat hij zegt. Maar bij de heetata A, ah, de regel 4, was absoluut uh, geen dichtsluiting. En het tekort aan GAR, aan de GAR 5, <coughs> uh, he he dat het nodig zou zijn om die open te doen. Zoals yeah? so het was bij. Uh, bij uh, de in de nikweinaim nikwe de openingen van ogen bij Jirsut daar was wel ja duidelijk daar was wel opening kijk bij hier bij hier nikweinaim van Jirsut, kijk, kijk staat wel michtiger ja daar is dicht doen en open doen ja? als het katnoet is in de verzuh dan altijd staat die ateratjesot uh, in de uh, in de Nikveinaim in de plaats van Nikkwinaim, onder de Kochma. En wanneer het licht van Gadloed komt, dan daalt de Ateret Yesod, dus de miftige daalt naar beneden, naar haar eigen plaats, euh, naar de Ateret Yesod. Dus het laatste, laatste station van haar. En dan hebben we alle volledige partso. Waarom? Vij, alle vijf sferot of tien sferot noem je dat. Maar allemaal slaan ze aan elkaar. Dus gaan ze samen één geheel, geheel maken. Maar niet, niet zo als bij Abou Yima, waarbij, waarbij Keter en Chochma blijven. Uh, als het ware een eigen hebben, bestaan hebben. Als. Uh, um, dus als chassadin. En daarom de hele part Abou Yima is ook chassadin. Zitten wel ook onder, de, onder het hoofd natuurlijk ontvangen ze in de ontvangen ze ook de chochma ja. Maar dat chochma is niet, ja, duidelijk, kijk goed, het is niet de chochma van de gar, echte gar de Chogma. Waarom niet? Omdat de ketter gogma is, niet aangesloten aan, uh, kijk, alleen maar ontvangen ze alleen maar de drie, drie lichten alleen. Maar niet drie lichten van een chochma, maar niet de. Eigenlijk, waarom is dat zo? Wat betekent dat? Ontvangen ze drie lichten van een chochma. Drie lichten betekent bina, zerenpien en malhoed. Bina 1, bina is het net zoals een, een stukje dat is niet. Zerenpien is 6, ja? En de malchut is 7. Dus eigenlijk 7 ze, tienden, we noemen dat 6 tienden. We zullen zien waarom is het zes tienden, de zestiende van het licht. En licht kan ook tien sfeerrot hebben, hier heb ik rechts ook opgetekend, tien sfeerrot. En als het alleen maar zes, kunnen kettergogma kunnen niet bij Aboeima ontvangen, dan is het zes sfeerrot, zwak dus van het, het licht. En kijk nou, zwak van het licht, en kijk nou hoe rechts staat op, uh, opgetekend, dat komen we straks. Dat je is de laatste, het laatste station so van de wak, ja of niet, van de zes uit En je heeft geeft dat verder door aan de Atheritive Zoot. Atheritive is dient als, als ontvanger. Ja, vanaf ja, nu, vanaf je En die geeft dan aan de Atheritive Zoot, geeft dan wak uh, van, uh, van lichten. Maar, nou, straks wil ik verder. Five na de punt. Schouw je gaat nu als She Harry, gar kanal. Oh, dat is wat hij ons vertelt. Dat zij, zeg die. dat ze hier. Zei. wie zei? die heeft dat die uh, wordt gebezigd of gebruikt wordt of uh, gebezigd wordt zes be abu bij bij in de Abuwima. Shem tamit dus die heet dat die gebruikt wordt in de Abuwima, ja, in de plaats van Abuwima. Shem She tamit definieert gar kanal dat zij Abuwima zijn altijd verkeren altijd in het in het aspect van gar kanal kijk nou hoe kan het gar zijn? We hebben geleerd, ja? Dus aboeïma zijn altijd gar. Waarom? Gar, Gaar, maar welke gar? Let op. Gar kan zijn gar van gogma. Ja? Dus kijk, wat is gar? Kijk nou naar, naar de rechter, rechter uh, tekening. Keter, gogma, bina. Dat is gar. Dus keter, gogma. Dat zijn de lichten. Die eigenlijk lichten van gogma. Ja? Die wel gogma uh, hebben. Of ja, doorlaten. Ja of niet? Maar de bina die hoort ook in het hoofd. Oké, okay, nou, de atse is eruit gekomen uit het hoofd. Maar normaal. Uh, bina zit in het hoofd. Dus bina normaal is uh, de, uh, de eigenschap, de kracht die in het hoofd zit. Dus. En alles wat in het hoofd zit, is gar drie eerste. En betekent drie eerste, betekent wat is drie eerste? Drie eerste sferot betekent dat elke sfera daarvan heeft tien sferot. Onthoud dat heel goed. Zieran Pien heeft alleen maar zes sferot. Ja of niet? Normaal. En de. Uh, in het hoofd, elke sfera heeft tien sferot. Ah, en als elke sfera heeft altijd tien sferot, betekent dat die heeft de hagar. Ja, die heeft in zichzelf ook automatisch de drie eerste, ja of niet? Iedereen begrijpt het? Altijd, automatisch, alles wat in het hoofd is, heeft tien sferot. Waarom? Er is, er is alleen maar licht in het hoofd. In het hoofd is er geen, geen massage. Eigenlijk, in het hoofd zelf. Oké, okay, onder het hoofd staat wel massage. maar in het hoofd zit geen massage. Daar betekent tien sferot. Dus ja, iedereen heeft tien spheerot. Maar het verschil is dat Bina in het hoofd, en Bina in het hoofd, dat overeenkomt, Bina in het hoofd, overeenkomt met Abouhima, met de parsoef Abouhima, uh, uh, en, betekent dat die Bina heeft wel iets verrood, maar wat is de, in het hoofd staat, naast links van de chogma, maar, zij zegt, ik heb geen chogma nodig, dus, yes. hey, zij prefereert Chassadim. Zij wil alleen maar chassadim. Deilig? Dus, zij is wel gar. Onthoud haar goed. Ja, wapen, wie is gar? Gar, wat wil ik gar? Gar van lichten. Lichten die komen uit het hoofd. Heet gar. Eigenlijk? Lichten van gar. Dus, zij is wel gar. Dus, het is wel lichten. Het is dus niet lichten van het lichaam. Het is dus niet lichten van zestienden of zo. So, van het lichaam. Maar het is wel gar. Alleen gar de chassadim. Eigenlijk? Wat betekent Garde Gassadim? Dat betekent de dunne, dunne Gassadim. Dus een hele hoge Gassadim. het is net, net, als, net als Gogma. chogma van het lichaam het is hoog. Het is hoger nog. Want dit komt uit het hoofd. Eigenlijk, alleen zij wil geen Gassadim. Dat is wat hij ons vertelt. Dat, want die heet dat A, wat hij zei, die, die het onderste letter he wordt altijd gebezigd, wordt gebezig bij Aboeima. En Yima hebben alleen maar altijd gar. Dus het is niet nodig om nog gar te maken bij Yima. Bij Die is altijd gar. Licht, licht, gar. Altijd licht van het hoofd. Oké? Okay. Alleen zij wil graag alleen maar chassadim. Dus het is niet, het is zelf wat hij ook, zij ontvangt alles natuurlijk, ook in de Gatloot heet ze ook de licht gogma ja? Maar ze, haar Keter gogma wil je absoluut geen Gogma uh, ontvangen. Dan, dan, dan is het alleen de ontvanger, de volgende Gochma is alleen maar dat uh, haar plaats onder de Malgoed of dus onder de Keter gogma dus eigenlijk het lichaam van de aboe die alleen kan ontvangen, ontvangen, en ook dan nog via de eigen ateretjes van die malgoed, van die uh, heet het uh, alleen zij kan het ontvangen, duidelijk. maar niet de malgoed mal zelf op haar plaats in de gadloed, zij niet, want die maakt alleen maar de stop en zij kan verder niet ontvangen. Het de mahout, kunnen Zes. Ulefi, šekol zejfen Hagnizo, Vahazgira, Lohaju, Elabifchenat, Ateret, Acht, Jesu. Amosham Eshet, Bejesu. nimca sa, Mishum, Ze. De ateret ha Yesod de mohin i levada ha mifteha tin lehorit heitataa mi einaim lape. Ainu rak bakilim elev hadakim hanasim bakoch ha massah de ateret Yesod kamo hem. Hei goed op, let op. Hij spreekt nu ook, nu over nu nog over die abovejima. Let op wat je ons vertelt. U lefie zes, shekola gniezo en anhezin, shekola gniezo, uh, anhezin de hele, de hele kwestie van het verbergen, vaazgira en het, en het sluiten, Lohaju, elabifinat ateret jesod, waren alleen maar, van den alleen maar, in de ateret Yesod. Acht. Hama be bij jesod. Die gebruik, die in de jesod alleen. Niemt sa mischong ze, dus daarom negen. Shateret a jesod, de mochin, let op wat ons dat ateret is soot van de morgen. dus wat betekent ateret is soot van de morgen? kijk nou naar ateret is soot van de morgen rechts, hoe meer je naar beneden komt, hoe meer licht heb je aan elkaar, dus ateret is soot van de morgen. dat is al de morgen die, let op, ateret is soot van de morgen. betekent die morgen die komen in de partsoof. Door het aan anel elkaar zich verbinden van de kilim, van boven tot de ateret jesot. Ja, dan het licht dat overeenkomt met dat het licht van ateret jesot, dat komt in tot de ateret jesot. Omdat van door het feit dat ateret jesot kan het licht weerkaatsen. Ja, dat betekent licht van ateret jesot. Hij kon een andere naam geven eraan. Kon licht, licht, ja, Gogma. Uh, ja, maar hij zegt uh, dat op dat wij. Hij geeft het aan dat het mogen van het is zo. Dus mogen die, uh, die overeenkomen met de klie van het is zo. Dan zegt hij dat. Okay. Nee? Uh, nog een keer. Uh, nog een keer. Zes. Ulefie. En angeseen. ze ag niet zo. Dat het alle de kwestie van het, f, äh, verbe, het verbergen. We had en het dichtklappen. Dicht doen. Loge juela aan eret jesot. Waren alleen maar in het aspect van het Ach't. Amoishamerset bij Yishsot, <coughs> welke ateret Yesot, Hebraik word in Yishsot, Nemtza, het blijkt dus, Mishumze, darum. daarom, she ateret a Yesot, De Miftacha, Dat alleen De ateret Yesot Van De Is de Miftacha, Is de sleutel. Wat is de sleutel? Ja, de sleutel is dat licht, Nu, kijk, kijk nu goed, naar de aterritie zood van de in de magoot van de abuwima ja die, die ontvangt nieuw licht in de abuwima die ontvangt licht dat heet morgen die overeen morgen van aterritie zood dus die ontvangt in de abuwima ja en die wat doet die dan die heeft dan die gaat dat pushen dat licht gaat pushen de de machtige You start new in the year, so see that in the year you so start under the Kether and Chokhmah. and you push new that, do push new that the the uh, the uh, the mightyha. Shas ateret Yisodhi, only what da mightyha, the da ateret Yisod. That is what you said. That the ateret, that the ateret Yisod from the morning. That is what pushed here van binnen die, die heet het A naar beneden, dat die is miftige, dus het licht kan komen nu, in de Aboeima, alleen tot Ateret yesu En betekent dat dat is de miftige in, als het ware, in de Aboeima. Nou, natuurlijk, het is, in Aboeima is het alleen maar, uh, uh, daar is eigenlijk geen sprake van verbergen, ver, uh, verbergen en openen. Maar het licht komt daar, in. het licht van Ateret yesu van de Malchut, van de uh, van de die dus drukt nu tegen de ket, tegen de in de Jirsut. In dan en die aterat uh, Jirsut, oftewel de Miftega, die daalt af naar haar regenplaats naar Atherat Jirsut. Right? Dus met andere woorden, wat zegt die ons? Dat, dat licht mogen die uh, die Soort, wie pusht dat? Wie is de miftige? Wie is de sleutel? De sleutel is die is dat licht dat binnenkomt in dat gaatje van in dat in het sleutelgat. dat maakt het open. Wat is de sleutel? Ja? That that is de is, is, is dat licht mogen de Soort. Dat is de sleutel. Iedereen ziet het? Dat mogen van de Soort hier. Dat is iets wat dat komt in dat in de, in de sleutel gaat en die laat het licht doorheen komen. Dat is wat hij zegt ons. Uh, Ela teret is soort, was ja? She -t -t je? Shera teret is soort de morgen, dat teret is soort van de morgen. Dat is alleen dat teret is soort van de morgen negendes. is miftige, heet michtiger. Die lehoried heet dat A, mia inaim la P. Om, wat doet die dan? Eerst, die doet die zorg daarvoor dat die heet A in de a die daalt naar haar eige plaats, naar de P. Dat is wat de mogen van het doen zo doet. De mogen van de territorium brengt dan die, die heet A naar de P. De heino. Dat wil zeggen... Erg belangrijk het is, wat, een beetje wat het. Kijk, de mogen van het heren het is zo. Niet alle mogen die inbegri met inbegrip van de... Stelt de want de ketteren. ogmas als het ware, zijn, als het ware, niet geactiveerd. De eigenlijk betekent zij niet aangesloten bij de overige kilim. Want dan zou komen echt licht dat... Dat komt alleen in de gmartikoen, in de uiteindelijke correctie. Wanneer, ja, kijk nou. Wanneer de ketter, hoogma van de Yima die echt zullen wel gar ontvangen, Dus echt euh, neshama haichida. Maar nu hebben ze 6000 jaar, hebben ze dat niet nodig. Want dan zou de kracht zijn, let op, dan zou de kracht zijn om, om niet dat er het van dat niet, let op, niet de mochen van de ateretjes jesot naar beneden te, te sturen maar de mochen van de malchut zelf en dan zou die pushen de malchut die staat nu in die in de grote toosh de malchut zelf die staat in de abo in de P. dan zullen ze de malchut gewoon verder pushen en nog verder pushen haar wat hoe um, meer je push naar beneden haar uh, hoe huh? Tot de olijfberg. Tot de olijfberg, totdat ze, totdat het helemaal, ze zou dan terugkeren, komen te, te staan op de, Olijf, op de olijfberg, op betekent dat uh, op de malgoed van de wereld Assyria. Nou, dan is het geweldige orgozert dan, geweldige, dan de hele, de hele schepping wordt gevuld met licht van ASEA-loot. Maar nieuw, let op, nieuw nu komen alleen maar mogen van Ateretjesot. Dat betekent mogen die, die opgeroepen worden als het ware. Ja, duidelijk. Die geschikt zijn, opgeroepen zijn door de massag. Zo'n dun massagje van Ateretjesot. Waarom is het dun massagje? Echte massag staat al in de goed. Ja, de massag die heeft vier stadia. En hier hebben we alleen maar de Ateretjesot. Het is zo'n beetje zoals drie stadia alleen maar. Het is alleen maar licht. Oké, okay, een, beetje, een beetje grover licht, maar het is nog niet... Het is lichtere kelim, Ja, duidelijk. Atheratiesod is, so, is een lichte kilim. Duidelijk, Atheratiesod. Kijk, al die kilim zijn lichtere kilim, maar De ware kli is wie? De mal goed is alleen de ware kilim. En daarom is het, zien we in onze wereld niet wie goed is wie slecht is. Duidelijk. Waarom niet? Wie probeert te leven met zijn zo dat zijn dunne kliem, Nee, dunne klie. Het is niet de ware kli, dus niet de malgoed zelf. En daarom is het ook natuurlijk hebben we altijd zoveel verleiding om en veel trek om door te trekken het licht en genot en behagen naar de malgoed, naar de ware malgoed. Duidelijk. Waarom? 6.000 jaar hebben we alleen maar te gebruiken, alleen naturetjesod. Het is geweldig. Het is ontvangen omwille van het geven. Het is wel ontvangen. Maar het is niet echt de ware klie. Het is niet de klie, de laatste klie. Dat het echt is waar echt de ware klie. Het is maar goed. Maar we mogen daar niet ontvangen. Dat is omwille van de, van de correctie. Stap voor stap. En dat is ook al geweldig licht, geweldig licht om daar te ontvangen. Maar daarom is het altijd, sta, eh, altijd valt de mens ter, ten prooi van zo'n trek, geweldig trek, dat bij elke mens aanwezig is, om die malgoed, de plaats van de malgoed waar die echt is, om die te vullen. Al die zonden komen alleen daardoor. Daarom is het eigenlijk, als je kabbala leert, dan kijk je naar andere dingen, of heel andere, met heel andere kijk, want dan zie je dat hoe, hoe het ver, geweldig, hoe het, het moeilijk is, aan, gewoon voor de mens. Elke mens welke dan ook, om niet te zondigen. Maar je begrijpt het mechanisme, hoe dat zit, het mechanisme van de zonde. Dat de mens kan eigenlijk erg moeilijk dat weerstand bieden aan de zonde. Waarom? Omdat men natuurlijk met men niet leert. Als men niet leert natuurlijk, dan, dan komt men aan allerlei rare toestanden, allerlei ellendige toestanden terecht. Omdat het schijnt altijd, nou, nu kan ik wel mijn slag doen. Nu kan ik, oh, nu, nu kan ik het halen. Ja, nu niemand kijkt, nu ga ik bank nemen. Ja, nu ga ik dat, nu ga ik, allerlei dingen, niemand ziet. Nu ga ik zondigen, niemand ziet, niemand ziet, zo, die manier. Waarom? Die maalgoed, die altijd, onder de maalgoed staan die klipot, en die altijd uh, doen een beetje zo, zeggen dat, bij iedereen, doen een beetje zo so als de vlinders uh, in de buik. Dat is dan vlinders in de buik, dat is niets anders dan, alleen dat de klipot, die doen het zo. So. Ze doen het gevoel van vlinders in de buik. Vlinders in de buik kan je krijgen voor alles, ja. Je ziet wel, de, niemand kijkt daar en de bank is open, ja, dat, dat, dat. ja en, hey, bankoverval of iets anders, allerlei, alle zonden zijn alleen maar door de vlinders in de buik. Dus, maar hij zegt ons weer dat het alleen atherity is zo, het via de atherity is zo, wordt en mogen van dat atherity is zo het komen nu hier. Zie je dat iedereen begrijpt dat het niet mogen van de mal goed komen? Die kunnen niet komen. Duidelijk waarom de klima goed is niet, is niet, uh, uh, is niet geactiveerd. Het is net als een... Uh, een uh, die, wel, die komt wel naar beneden dan, maar dan is het alleen maar als een puntje. Eigenlijk punt. Het licht mag... Wat betekent dat? Als, als mag goed komt, ja, daalt naar haar eigen plaats bij de Aboima. Wat, wat is er nou van die goed dan? Alleen maar punt. Zwarte punt eigenlijk waarom? Niets meer, dat is dan de tiende, de laatste tiende punt van die malgoed. Negen zijn, negen zijn boven, ja, negen punten, iedereen ziet het, negen punten van de malgoed, die staan boven, dus in de negende punt komt wel, in de negende punt van de malgoed komt wel licht, iedereen ziet het, in de negende plus, plus nie, nog een klein beetje. Dat is dan het terret soort van de Malchut. Maar naar de laatste, tiende punt van de Malchut, de Malchut dus, daar komt geen licht meer. Want dat is, daarvoor was de Zimtzum Alef. En die tot 6000 jaar, dat is zo, so op die manier wordt het ontvangen. De Heino, zegt die. Tien na de Kuma. De Heino, rak bakilim, hadakim. Dus dat wil zeggen dat die miftige dat die miftige dus dat licht wordt ontvangen, dus die mogen van het heretjesot dat is dan licht, ja, mogen, licht dat komt, en het licht moet komen waar naartoe, naar de kilim ja, okay. dan zegt hij dat dat licht, mogen de heretjesot, komt haino. Dat haino, dat wil zeggen, raak bakilim hadakim, dus het licht komt alleen naar de, slechts naar de dunne kilim, dunne kilim, ja, de, dus de dunne kilim, alles wat geen malgoed is, een dunne kilim. Hanasim ja. bakoach, welke dunne kilim zijn, worden gemaakt, worden gemaakt, bakoach, krachtens A massach krachtens de massach, de Aterat Yesod, van de Aterat Yesod, zoals zij. Zoals wie zoals zij. Zoals die mogen. Hey, dus, we hebben gezegd, het licht komt dan bij de in Yima, in, in, die, in die negen sferot van de Malchut binnen. En dat is het licht van de mogen van Aterat Yesod. Ja, die passen bij de, bij de massach in de atheritie zo staat zo'n dun massag hier, ja, van het de derde stadium. En dan natuurlijk de kilim, die waar het licht komt, dat is een dunne kilim. Ja, dikke kilim, dat is maar goed, de zware maar goed, dat is maar goed. Ja. En daarom ook in onze wereld zien we dat niet, en alles wat echt ontvangen wordt op een, op een manier van uh, kosher manier ontvangen wordt, dan is het net of het, net of het ja, men voelt het, men ziet het niet. Men moet, men, men moet wel lusten dat. Weet en dan we moeten leren dat lusten, die, dat licht van de morgen van Atherity is zo, dat moeten we lusten. In plaats van te dromen, daglicht, dag dromen te hebben, en nachtdromen te hebben, van het licht van de maggoed. Waarom? <laughs> wat... wat wat, kijk, hoe, wat heb ik aan het, aan het denken, zelfs aan het dromen over het licht van een malgoed, als ik daar geen capaciteit voor heb? Eindelijk, als ik geen malgoed heb daarvoor, hoe, wat heb ik daaraan? Moet ik dan dromen daarover? Eindelijk. Iedereen begrijpt het? Hoe kan je dan dromen over iets, over een bepaalde vergoeding, of iets anders, of een bepaalde functie, of iets anders, als je daar geen kilim hebt? Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar iemand die een grote politicus is. Ja, en die staat daar handjes te schudden, et cetera. Al zijn leven heeft hij dit zo gedaan. Hoeveel nachten heeft hij niet geslapen? Hoeveel heeft hij zichzelf moeten ontzeggen, et cetera. Jarenlang. Ja, hoeveel weekenden jij hebt lekker uh, genoten. Ja, van, en hij moest dan ergens daar zitten tot twee uur, drie uur nachts, et cetera. Allerlei handjes schudden en politiek. Ver, ver, en jij kijkt nou en je denkt... Oh, dat zou ik willen. En je hebt daar zin in. Maar je hebt geen kilim. Je kan dromen wat je wil. Dat valt het niet te doen. Duidelijk. Dus erg goed te kijken. Alleen daardro, daarover, daarover te denken. Überhaupt. Denken daaraan. Of de gevoel hebben daarvoor. De zin hebben. Alleen daarin waar jij daadwerkelijk kilim voor hebt. Anders is het... Uh, Eigenlijk anders is het alleen maar fantasieën die niets zullen opleveren. <laughs>